Hij wist zelfs niet wat hij zei, maar. het was het soort jargon dat Melk zou hebben gebruikt. Wij snapten niet hoe Dennis in de raak kwam. Ergens uit zijn verleden. Uiteraard, maar zo'n soort verleden heeft hij niet. Nee, inderdaad, nee. Hij, hij was filmregisseur, hè? Ja, maar niet zomaar één. Hij maakte documentaires. We hebben ontdekt dat hij een serie onderwijsfilms over wiskunde heeft gemaakt. voor de public relations afdeling van een groot computerbedrijf. Een regisseur zal, neem ik aan, een basiskennis moeten hebben van zijn onderwerp. Al zie je dat dat de tegenwoordige filmpjes niet altijd meer af... maar zo is hij natuurlijk aan dat jargon gekomen. Ja, ik neem hem wel. Hallo? Meneer Kerry? Zeg het eens, hier. Ik zat in mijn kamer met de deur open... zodat ik de kamer van Dennis en aan de overkant goed kon zien. En een minuut of twintig geleden kwam Lim Merck naar buiten te stuiven... met zo'n vaart dat ik maar eens op de gang ging kijken. Ze greep me beet en zei dat Dennison een soort aanval had gekregen... Ik ging de kamer in en daar lag hij voor lijk op de vloer. Een minuut of vijf geleden is hij weer bijgekomen. Hoe is het met hem? Goed, zegt hij zelf. Nou, breng hem maar gauw hier. Dan kan dokter Harding me even bekijken. Lim Merk komt ook mee, zegt ze. Niks daarvan, afvoeren. Volgens mij begrijpt u het niet helemaal. Toen ze me in de gang aanschoot, zei ze dat Dennison een aanval had gekregen. Niet Merk. Dus, dus ze is op de hoogte. Het lijkt erop. Nou, neem het maar mee. Maar hou ze in de gaten en doe het onopvallend. Goed, meneer Kerry. U hebt me nu verteld hoe u heet en hoe uw collega's hier heten. Maar ik heb twee vragen en daar wil ik per se antwoord op. De man die net met dokter Harding mee is gegaan. Wie is dat? En waar is mijn vader? Uh, gaat u even zitten, juffrouw Merrick. Ik snap er niets van. Hij zei dat hij Dennison heet en hij kwam met een onwaarschijnlijk verhaal. Het verhaal is helaas waar. Maar mijn vader dan? Juffrouw merk, ik moet u tot mijn spijt meedelen. Hij is dood. Vermoedelijk door een ongeluk. Zijn stoffelijk overschot is drie dagen geleden uit de Oostzee gehaald. Mm -hmm. Er was een aanvaring geweest tussen een olietanker en een ander schip. Oh. Het, uh, het spijt me voor u. Juffrouw merk, zou u nu mij iets willen vertellen... Ja. Toen Dennison u zijn verhaal had verteld... ...hebt u hem toen uitgehoord over zijn verleden? Natuurlijk. Ik wou weten wie die was. Wie die is. Dat mag u nooit meer doen. Dat kan heel gevaarlijk voor hem zijn. Als er ook maar een kwart klopt van wat hij me heeft verteld... ...dan is het walgelijk wat u met hem uithaalt. Die man heeft psychiatrische hulp nodig. Die krijgt hij ook op ditzelfde ogenblik... Dokter Harding, die Dennison naar hiernaast heeft meegenomen, is psychiater. En u moet één ding goed begrijpen. Dennison doet vrijwillig mee. Hij heeft er zelf voor gekozen. Wat je kiezen noemt. Nou, dat is weer wat anders. Uh, Ian, wil jij bij Dennison gaan zitten? Dat is niet nodig. Hij komt er zo aan. Ik heb hem even aan denken gezet. Hoe is het met hem? Mm, hij is zo weer nodig. Weet hij nog dat hij zijn mond voorbij heeft gepraat tegen je van Merck? Jazeker. Hij weet alleen niet meer wat ze hem vroeg vlak voordat hij flauw viel. Mevrouw Merk, wij moesten maar eens een praatje gaan maken. Doe geen moeite, zij gaat terug naar Engeland. Ik ga niks. Als u mij op het vliegveld naar Engeland zet... dan weet ik daar een hele hoop mensen... die zeer geïnteresseerd zullen zijn in wat ik te vertellen heb. Zo. Nou, dan ziet het er naar uit, George... Dat we haar hier moeten houden. Uh, regel jij haar hotelrekening en zo. En dan? Jullie kunnen me hier niet eeuwig houden. Ooit kom ik weer in Engeland en dan zorg ik gegarandeerd dat dit verhaal. De in... kranten zullen dan niet over schrijven. Er bestaat zoiets als een publicatieverbod om redenen van staatsveiligheid. Dacht u nou echt dat twintig universiteiten vol studenten zich iets van uw publicatieverbodje zullen aantrekken? Maar God ze heeft natuurlijk gelijk. Dus. Wat doet u nu? Mij, eh. Uh, liquideren? Ze doen helemaal niks. Want anders zullen jullie voor mij iemand anders moeten zoeken. Uh, ja, pak een stoel, Dennison. We zitten met een probleem. Ja, dat merk ik, ja. <tus> ik vermerk, ik vertelt u eens. Waarom maakt u zich zo druk over Dennison? Hij is tenslotte een vreemde voor u. Niet meer. Zo. Mijn vader was meer een vreemde voor me dan Giles. Ik had hem twee jaar niet gezien. Toen ik hem terugzag, althans dat dacht ik, was hij veranderd, aardiger. Ik leerde een nieuwe vader kennen, dacht ik. Maar eigenlijk leerde ik iemand anders kennen. Hmm. Probeer je best eens te doen, Giles. Oh, is nou alleen Giles. Huh. Luister, in. Ik weet waarmee ik bezig ben. Die missie is echt heel belangrijk. Hoe kun je nou weten waarmee je bezig bent? Dan kun jij in jouw situatie toch niet oordelen. Daar zit u dan toch naast? Nee, daarbij doet echt niet ter zaken. Ik ben natuurlijk niet uit eigen beweging in deze affaire verzelf geraakt. Maar goed, dat is nou helemaal niet anders. Mm -hmm. En ik ben het met Carrie eens. Wil die operatie slagen, dan moet ik Merk blijven. Jouw vader. En dat ga ik ook doen. Hoe jij er wel ook over denkt. Mm -hmm. Ik vind het erg lief van je dat je je bezorgd maakt over mij. Maar het is allemaal te belangrijk voor zulke soort overwegingen. Goed. Maar op één voorwaarde. En die is? Dat je me mee laat gaan. Als Lynn Merck met haar vader. Dat is toch wat jullie allemaal willen? Dat die verkleedpartij doorgaat? Het kan gevaarlijk worden. Dat is het leven als de dochter van Harry Merck, toch? U hebt mijn voorwaarden gehoord, dus u zegt het maar. Ik ga, akkoord. Ik niet, is Copper Charles net haar vader. Het is natuurlijk een oplossing. Lynn... Weet je het zeker? Heel zeker. Nou, dat is dan geregeld. Uh, dan krijgen we nu de planning. Uh, uh, ja, dank voor uw hulp, dokter Harding. Ik dacht niet dat u verder nog nodig had. Mooi. Tot ziens. Nee. Hij blijft hier. We blijven met z'n drieën bij elkaar. Ja, maar dat is uh, merk. Uh, kan toch zomaar niet... Uh... Als u niet bij uw patiënt blijft... dan bent u als psychiater geen knip voor uw neus waard. Ja, maar dat kan niet. Waarom eigenlijk niet? Het is precies de vraag. Hou je mond, George. Nou, dokter Harding... Hoor ik nog wat? Ja, eh... Uh... Nou, omwille van Dennison ben ik bereid mee te gaan. Maar ik waarschuw u, ik ben geen held. Nou, dan moet dat maar. Dat is dan geen regel. Ter Wij hebben het sterke vermoeden... dat er heel wat mensen belangstelling hebben... voor het doen en laten van professor Merck... We zullen dus wat te doen geven om hun belangstelling te bevredigen. Uh, komen jullie allemaal maar eens om me heen staan. Ik heb hier de kaart van Finland. George. Jij vliegt naar Iwolo in Noord-Lapland. Dat is hier. Daar staat een auto te wachten. En daarmee. ...rij jij nog verder noordwaarts, naar hier... ...bij de Noorzegert. Hmm. Daar is een biologisch onderzoekstation... ...in het natuurreservaat Kervo. Onze startplaats, zeg maar. George, jouw taak zal zijn... ...de groep van buitenaf te dekken. Bij aankomst... ...inspecteer je kamp Kervo... ...op onrechtmatigheden. En dan bedoel ik geen schil en dozen. Daarna hou jij de groep voortdurend in de gaten... ...zolang ze er blijven. Is dat begrepen? Helemaal. Uh, Dennison... ...mevrouw Hansen en nu dus ook juffrouw Merrick en dokter Harding... ...reizen per auto vanuit Helsinki. Jullie rijden er twee dagen over naar het Kevo. George is daar natuurlijk al. Jullie herkennen hem niet en hij herkent jullie niet. Komen er moeilijkheden, dan is hij daar. Uh, dan het natuurreservaat verkennen. Dat is ruw terrein, dus rugzakken en tenten meenemen... Oh ja, George, moet er moeten extra spullen komen, daar zorg jij voor. Oké, okay. Ja, maar wat heeft het nou allemaal voor zin? Uit Merck's dossier maak ik op dat hij nauwelijks belangstelling had voor de natuur. Klopt dat, juffrouw Merck? Het was een pure technoloog. Hm, dus als Merck nu ineens wel belangstelling toont... dan past dat niet in het beeld dat ze van hem hebben. En ze, dat zijn de mensen die hem ongetwijfeld in de gaten zullen houden. En die zullen voor een raadsel staan en naar achterliggende bedoelingen gaan zoeken. En die zal ik ze voorzichtig in handen spelen. Nee, je bedoelt een... Uh... Een vals spoor. Precies, zo is dat. Ja. Kijk, jullie blijven drie dagen in Kevo... en dan naar het zuiden naar een ander natuurreservaat, Zompjo. Daar wordt dezelfde komedie opgevoerd... tot jullie worden teruggeroepen. Ja, en, en hoe noem je dat dan? Vlak buiten het reservaat ligt een dorpje Watson. Dat ligt hier. Daar hmm. stuur ik een telegram heen, postrestante... met daarin, kom terug, alles vergeven... Ja, eigenlijk zouden jullie naar Zompio zwemvliezen moeten meenemen, want de naam zegt het al, het is één groot moeras. Nee, goed, even voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. uh, Merrick is dus zogenaamd op zoek naar iets. Ja. Iets dat begraven ligt mm -hmm. in een natuurreservaat, maar hij weet alleen niet welk. Inderdaad. Ja, ja. En wat doe jij terwijl ik op uh, speurtocht ben? Ian Armstrong en ik gaan naar Zwetogors om de echte schat op te graven terwijl, nee, nou, ik hoop het mag alle ogen op jullie zijn gericht. Uh, ja, jullie kunnen allemaal met vuurwapen vuurwapen omgaan. Ja, je haalt die trekken over en het ding gaat af. Hè. Nou, ik kan aardig <laughs> overweg met een jachtgeweer. Nou, dat he? komt daar mooi uit in de natuur, zo zo <laughs> Maar verwacht u dan dat er schoten gaan vallen? Nou, laat ik er dit van zeggen, dokter. Ik weet niet of er schoten gaan vallen of niet, maar zo ja, dan hoop ik dat ze op jullie gericht zijn en niet op mij, want daar is deze hele escapade om begonnen. Nou, dat is voorlopig alles, mensen. U kunt gaan. Nou, George Wat vind je ervan, eerlijk gezegd Een lastige tante, dat kind uh -huh. Zorg er maar zo goed mogelijk voor nee, Ik maak me vooral zorgen om jou Die merk laat me niet los Als het inderdaad de Russen waren die hem hebben ontvoerd En als hij doorgeslagen heeft Dan zit je zwaar in de problemen je loopt het risico dat je in Svitogorsk door een ontvangstcomité wordt opgewacht. Mm, maar een berekend risico. Kijk, Merk's lichaam vertoonde geen sporen van geweldpleging. En ik betwijfel of Merk vrijwillig zou hebben gepraat. Volgens mij hebben ze de tijd niet gehad om een man praten te krijgen. En trouwens, we weten niet eens wie het waren. Nee, waar ik me zorgen over maak is mijn achterhoede. Gisteravond heb ik Sir Charles Hastings gebeld via de spraakvervormer op de ambassade. Ik heb gezegd dat Fonten hier rondsnuffelde. Hij zou er iets aan doen, zei hij. Mooi. Maar in ieder geval hoef jij je pas zorgen te gaan maken... over de oorlog tussen de ministeries als je op mijn niveau zit, hè? Oh, nou... <laughs> Londen baart nog lang niet zoveel zorgen als Vittogors. Het plan gaat door, George. Het moet wel eens kunnen zijn. Uh, uh, kijk even op de kaart. Ja. Uh, klopt. We hebben net Kaarmanen uh, gehad. We ja. zitten nog een 80 kilometer van het keverreservoir vandaan. Nou, verder is er een moer. We kunnen er volgens mij om 11 uur zijn. Stopt u op de volgende heuvel maar, dokter. Dan zal ik een tijdje rijden. Oh, dat ga nog best, hoor. Ja, stopt u toch maar. <laughs> Lin slaapt er altijd. hij zit voor elkaar, Een soort hobbel weg. Wie heeft mijn kijker? Alsjeblieft. Mooi, we ga zo terug. Nou, als je het goed vindt, dan wil ik ook even de benen strekken. Nou, kom maar mee. Oké. Okay. Dan maken jullie er geen picknick van. We moeten ons aan het tijdschema houden. <lacht> je kijkt alweer achterom. Is er wat te zien? Nee. Dat doe je nou elk uur. Deze kleine ceremonie Dat wordt erg niet gevolgd, hoor. Jij hebt niet veel verstand van dit werk, hè? Nee, dat klopt. En dan komt iemand als jij erin verzaalt. Dat is gewoon mijn baan. Je bedoelt, je had net zo goed te kunnen zijn... of zoiets als professor Merrick? Luister eens even. Van nu af aan praat je over Merrick niet meer in de derde persoon. Ook privé niet. Jij bent Harry Merrick. Ik ben Harry Merrick, ja. Juist. Ik zal erop letten, juf. En dan luister jij ook eventjes. Hm. Je moet Lin niet op haar nek zitten. Ze is in de war. Zo zou je het inderdaad wel kunnen noemen, ja. Het is niet makkelijk om verliefd te worden op een man... die op je vader lijkt waar je de pest aan hebt. Maar ze heeft het hem gelapt. En er is nog iets waar je gelijk aan hebt. We worden niet gevolgd. Kom, voor we verder gaan... zo weer eens een beetje schieten. schieten? Ja, oefening. Als het trammeland komt wil ik zeker weten... dat de mensen die ik bij me heb... iets kleiners kunnen raken dan een buffel op 50 meter. Van nu af aan, Harry... Staan we allemaal in de frontlinie? U hebt geluisterd naar het derde deel van De Koorddansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Beckley. Bewerking: de Patricia Mees. Vertaling: René Kurpershoek. ...en Peter Verstegen. De rolverdeling was als volgt. Giles Dennison, Hans Vierman. Lynn Merrick, Teunke de Klerk. Diana Hansen, Maria Lindes. MacReady, Paul van der Lek. Carrie, Hans Karsenbarg. Op afspoel speelde Armstrong en Dr. Carlsen. Edmund Klassen was Dr. Harding. De rollen van een ondervrager... ...Kidder en Thornton... Werd gespeeld door Lou Steenbergen, en die van de tweede ondervrager en Olaf Hoekloen door Wim de Meijer. Technische Realisatie: André Janssen en Bram Hengeveld. De regie had: Hero Müller.